De politie wil straatbendes van zakkenrollers en winkeldieven gaan oprollen met hulp van data. Door gegevens van nummerborden, telefoons en gps te combineren met politiebestanden... hoopt de politie een profiel van verdachten te krijgen en ze tegen te houden voordat ze toeslaan. Er loopt een proef met de nieuwe methode in Roermond. De conservatieve kandidaat voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een hoogleraar die zegt dat ze in de jaren 80 door hem is betast heeft zichzelf bekendgemaakt in een interview met de Washington Post. De conservatief Brad Kavanaugh is door president Trump voorgedragen... voor het Hoge Rechtshof. Kavanaugh weerspreekt de beschuldigingen. Een vrouw van 70 is in beneden Leeuwen om het leven gekomen... na een aanrijding met een politiemotor. Die reed mee in een wielerwedstrijd in de Gelderse plaats. Vlak bij de finish van de Olympia's Tour wilde de vrouw de straat oversteken. Ze werd toen aangereden door de motor, raakte zwaar gewond... En overleed in het ziekenhuis. Een man en vrouw die gisteravond in de Britse stad Salisbury ziek werden in een restaurant, zijn niet in aanraking gekomen met het zenuwgas Novichok. Dat zegt de politie. Die rukte massaal uit, zette wegen af en deed uitgebreid onderzoek in het restaurant. De politie is extra alert vanwege de vergiftiging van de Russische oudspion Skripal in maart met Novichok. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. In het noorden bewolkt, in het zuiden meer zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM! Met nu ZFM in de ochtend. Back in the atmosphere, with drops of Jupiter in her stay on the moon she listens like spring and she talks like june hey.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 Uh oh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 Deep inside you lead me No one else can make it right sentimientos y yo te quiero te doy la noche toda la noche ay baby one, night, give me one night, that tell you Get down with me Rip it good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 106.9 FM To the dance floor I'm mm you -hmm. Van Zandvoort. Met een hoofdletter zet. Van zon, zee, zandvoort en zandvoort.